6 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Mogelijke oplossing in zicht voor Mauro. Kabinet teleurgesteld over toelating Palestijnen tot UNESCO. En honderden vogelaars naar Duingebied en Helder.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 Mauro zelf deed vandaag een emotionele oproep aan de leden van de Tweede Kamer... om ervoor te zorgen dat hij in Nederland kan blijven. Hij benadrukt dat hij zich Nederlander voelt... en dat hij zich zijn hele leven lang wil inzetten voor de Nederlandse samenleving. Morgen ko komt de zaak Mauro aan de orde in de Tweede Kamer. De Nederlandse regering is teleurgesteld over de toelating van de Palestijnen tot de UNESCO... Volgens minister Rosenthal kan de toelating de onderhandelingen in het Israëlisch-Palestijns conflict verstoren. Behalve Nederland stemden ook Israël, de VS, Duitsland en tien andere landen tegen. 107 landen waren voor, 52 landen onthielden zich middag bij de stemming in Parijs. De Palestijnen beschouwen de toelating tot de cultuurorganisatie van de VN... als een belangrijke stap naar een volledig VN-lidmaatschap. De Israëlische reactie onderschrijft het standpunt van Nederland. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken... raakt door de toelating een vredesakkoord met Israël verder uit zicht. De Universiteit van Amsterdam onderzoekt of het mogelijk is... de doktersgraad van professor Stapel in te trekken. De UvA doet dat naar aanleiding van de eerste resultaten... die de commissie Leefeld heeft gepresenteerd... van onderzoek naar de fraude van Stapel. De commissie noemt het tjoemelen van stapel verbijsterend. Tot nu toe is bekend dat de hoogleraar sociale psychologie... in zijn periode bij de universiteiten van Groningen en Tilburg... verzonnen data heeft verwerkt in zeker 30 artikelen. In Amsterdam is geen fraude aangetoond... ook omdat er geen informatie uit die tijd meer voorhanden is. Op advies van de commissie doet de Universiteit van Tilburg... aangifte tegen stapel van valsheid in geschriften en oplichting. De Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt nog of er aangifte wordt gedaan. De 21 mensen die bij Stapel zijn gepromoveerd blijven hun dokterstitel houden. Aan hun kwaliteiten wordt niet getwijfeld. Stapel zelf heeft in een verklaring gezegd dat hij heeft gefaald als wetenschapper. Hij zegt dat hij zich schaamt en grote spijt heeft. De Drentse politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor de beschietingen in Emmerkompaskum...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 Na 53 jaar is er een eind gekomen aan passagiersvluchten met Martineer. Vanmiddag werd afscheid genomen van het publiek... met een rondvlucht boven Nederland. Aan boord waren onder andere personeel van Martineer en de oprichter en naamgever van het bedrijf, Martin Schreuder. Het is bijzonder spijtig dat het is afgelopen, zei hij... maar ik ben trots op wat we gepresteerd hebben. Hij begon het bedrijf in 1958. Aanvankelijk deed het alleen rondvluchten boven Amsterdam... maar al snel kwamen daar internationale vluchten bij...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 Vanavond en vannacht vrij helder met minima rond 11 graden. Op veel plaatsen ontstaat nevel. Morgen eerst zonnig. In de loop van de dag toenemende bewolking. Het wordt 15 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. En ook namorgen zacht voor de tijd van het jaar. En dit is de ANWW-verkeersinformatie. Met 155 kilometer file zit een vrij normale spits... Dat geldt echt niet voor de regio Amsterdam. Daar is het behoorlijk druk, vooral op de Ring Amsterdam. Tussen de Zeebergentunnel en Oud-Zuid 9 kilometer. Op de Ring West richting Zaanstad er staat voor Knopend Koenplein 5 kilometer na een ongeluk. En daar is de rechte reis ook dicht. Op de andere rijmen rijdt het langzaam over 7 kilometer tussen Knopend Koenplein en Sloten. Dat komt door een eerder ongeluk op de A4 bij Batuverdorp. Maar daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. En op de A12 richting Den Haag, daar zocht een ongeluk voor extra vertraging. Tussen Nieuwe en Gouda 5 kilometer. En bij Gouda is de linkerrijstrook afgesloten. Thuis, op vakantie of onderweg, geniet optimaal van de iPad 2 met een foto voor abonnement dat bij je past.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 Kijk vandaag nog op 365.nl wat we voor u kunnen doen. 365. Elke dag is belangrijk. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. De 7 over 6, goedenavond. Jan Alberts, eigenaar van een mini Multinational, zoals hij het zelf zegt. Hij stopt met de dagelijkse leiding van Alberts Industries. Hij is zo direct hier te gast. Eerst de fraude van ex-hoogleraar Diederik Stapel. Hij fraudeerde, manipuleerde en misbruikte zijn macht bij de universiteit. En dat deed hij op een geraffineerde manier. De commissie Leveld is duidelijk over Stapel. De commissie is vandaag met een tussenrapport gekomen. Bouwkje Keizer is gepromoveerd bij Stapel. In 2004, als ik me niet vergis... Goedenavond, mevrouw Keizer. Goedenavond. Weet u al of de data van uw onderzoek uh, kloppen? Ja, dat weet ik. Want uh, ik heb uh, ze allemaal zelf gedraaid. Dus ik weet zeker dat uh, ik er niet in ieder geval niet mee gemoet heb. En uh, meneer Stapel uh, heeft daar verder niks mee te maken gehad: met het draaien van die data of het analyseren ervan. Heeft u wel destijds aangeboden dat u uh, zijn data kon gebruiken, wat u bij veel andere promovendi heeft gedaan? Nee, absoluut niet. Er is geen sprake van geweest. En anderhalve maand geleden werd bekend dat hij gefraudeerd heeft... en dat er dus veel mensen zijn die met zijn valse gegevens aan de slag zijn gegaan. Verraste u dat toen u dat hoorde? Ja, heel erg. Ik ben er heel erg van geschrokken... Uh, ik ken uh, Diederik Stapel als een, uh, een echt een hele plezierige co-promotor die mij uitstekend begeleid heeft en die mij ook zelf gewoon heel goed geholpen heeft in het meedenken over onderzoeksdesigns en uh, theorie. Dus ik heb eigenlijk zelf heel veel aan hem gehad en uh, zeer positief indruk van hem en ik ben ook erg geschrokken van uh... Wat er is. Ja, Je vraagt je ook af: heeft zo iemand het nodig? Is hij misschien niet slim genoeg dat hij al als een onderzoeker moet manipuleren? Of in ieder geval veel onderzoeken. Ik zeg niet alle, maar, maar veel. Wat was uw indruk van hem? Nou, van, wat mij betreft, ik vond hem briljant. En uh, dat vind ik eigenlijk nog steeds. <laughs> ja, uh, dat klinkt misschien een beetje raar. Maar ik heb altijd gevonden dat hij heel, hij is heel slim is. Hij heeft ook een heel goed gevoel voor wat er aan actuele discussies in de samenleving speelt en, en richt daar zijn onderzoek op in. Uh, dat kunnen heel veel uh, wetenschappers helemaal niet. Die kunnen heel goed in hun eigen theoretische kader verder met onderzoek. Maar hij wist dat ook vaak heel goed koppelen aan uh, maatschappelijke discussies. En daar heb ik altijd heel veel bewondering voor gehad. En hij zou zelf hebben gesproken, hè, want hij wil niet bij ons reageren... nergens van een te hoge druk in een schriftelijke verklaring... die druk te hoog was ook om te publiceren. Is, is dat iets wat, ja, wat u zich kan voorstellen? Dat dat de oorzaak is dat die gegevens is gaan vervalsen? Uh, ik kan me voorstellen dat die druk heel groot is. Die is volgens mij heel groot, ook in de sociale psychologie... waar de concurrentie groot is omdat er gewoon... Uh, ...we internationaal heel uh, hoog aangeschreven staan... ...waar er ook gewoon hele goede onderzoekers in Nederland zijn... ...en in de rest van de wereld... Uh, nou ja, ...die allemaal in diezelfde journals willen publiceren. En in Nederland is ook gewoon de druk om uh, te publiceren hoog... Uh, ...als je verder wil komen in de wetenschap. Um, maar dat kan natuurlijk nooit het excuus zijn... ...om dan data te, te vervalsen. Um, maar de druk is wel heel hoog. En ik kan me wel voorstellen dat er mensen daaraan uh, bezwijken. Zo ja, hij is in ieder geval niet bezweken in eerste instantie... maar wel valse gegevens gaan uh, gebruiken. Die heeft hij dus ook gedeeld met, met anderen. Die zijn ermee aan de slag gegaan. Als er kritische vragen werden gesteld, was hij vrij manipul manipulatief. Hij zou zijn macht misbruiken. staat in het rapport, zeggen van... nou, ik weet niet of jij dan wel verder komt... tegen jonge studenten die uh, met zijn gegevens bezig waren. Heeft u ooit iets van, van dat machtmisbruik gemerkt? Nee, absoluut niet. Ik vond hem juist dat het heel collegiaal en ondersteunend is. Dus ik heb daar zelf helemaal niks van gemerkt. En het andere is dat hij een, een sterke binding aangaan ging met zijn uh, promovendies. Staat erin. Hij nam ze mee naar theater, nodigde ze thuis uit. Uh, gebeurde dat in de tijd dat u met hem werkte ook? Uh, nee, niet op die manier. Maar hij is wel iemand die mensen aan zich bindt. En uh, uh, ja. Um je hebt wel uh, intensief contact met hem. Dus ik, niet in de voor, voorbeelden die u geeft. Maar het is wel iemand met, bij, uh, met wie je op je gemak voelt. Uh, tenminste, dat had ik uh, zeker het geval. Dat uh, was in mijn geval zeker het geval. En... Uh, ja, uh, die plezierig is om, uh, om bij te zijn. En uh, waar je gewoon een heel sociaal contact ook mee hebt. Dus niet alleen maar een inhoudelijk contact. Sorry. Goed, dat is uh, ook een kant van stapel. dus. Nou, Die komt ook uit dat rapport. Mevrouw Keizer, ik dank u wel voor uw reactie. Boukje Keizer, in Gaan. 2004 dus gepromoveerd bij Diederik Stapel. En alle andere reacties op onze website, nos.nl. Nos met natuurlijk de verklaring van Diederik Stapel zelf en het complete onderzoek. Het Occupy-protest in Londen krijgt heel andere gevolgen dan bedoeld. In plaats van bankdirecteuren die opstappen... is na twee priesters ook de deken van de sint pauls kathedraal opgestapt. De occupiers verblijven al weken op het terrein van de beroemde kathedraal. Arjen van der Horst, onze correspondent. Waarom is de deken opgestapt? omdat zijn positie gewoon onhoudbaar was geworden. Dat zegt hij zelf ook vandaag in de verklaring. Want hij kreeg echt een golf van kritiek over zich heen in de media... maar ook van bijvoorbeeld gewone kerkgangers. En die kritiek had vooral te maken met het besluit van, de van het afgelopen weekend... om samen met de gemeente naar juridische stappen te kijken... om het tentenkamp te verwijderen. Nou, Dat leidde tot een geweldige botsing binnen het kerkbestuur... het bestuur van de kathedraal... En nu concludeert, concludeert hij vandaag. Ik kan maar beter opstappen. Het heeft natuurlijk wat te maken met de St. Pauls kathedraal. Een grote kerk in Londen. Het bestuur daarvan gezaghebbend. In crisis nu? Absoluut. De Occupy-beweging heeft diepe verdeeldheid in het bestuur blootgelegd. Het is al, zoals je al zei, de derde geestelijke die opstapt. Ja, het was bedoeld, dit protest van de van de Occupy-beweging om vooral de financiële sector op te schutten. Maar het lijkt er vooral op dat het religieuze establishment... in de problemen komt. En het begon nog wel zo vredig. Want aanvankelijk had de kathedraal de demonstranten verwelkomd... stuurde zelfs de politie weg. Maar later zag je toch dat bepaalde geestelijken... binnen de kathedraal zich zorgen begonnen te maken... toen het tentenkamp een duidelijk permanent karakter kreeg. En een van de zorgen was ook financiële inkomsten. Want de kathedraal die heeft daginkomsten van bijna 20.000 euro. Door de vele toeristen die de kathedraal nou, en toen ging de deken, de deken die dus vandaag is opgestapt, samen met de gemeente kijken om, uh, ja, naar juridische middelen om ze dan uh, te verwijderen. En dat leidde tot de grootste frictie. Giles Fraser, de man die de demonstranten aanvankelijk verwelkomde, die stapte vorige week al op. Want hij was bang dat de ontruiming uh, misschien zou eindigen in geweld. Zeg, en hoe kijken ze daar in de tentenkamp uh, tegenaan? Want dit was natuurlijk helemaal niet de bedoeling van de actie neem ik aan. Met hele gemengde gevoelens, want uh, ze vonden het bijzonder prettig uh, uh, hoe de kathedraal zich vooral in het begin zo opstelde en de politie wegstuurde. Uh, was wel wat meer kritiek, vooral toen ze hoorden over de zorgen, over de financiële inkomsten. Want dat protest ging nou juist over de graai cultuur en het grote geld in de banksector. En de kathedrale juist gezegd: we kunnen ons wel vinden: veel van de argumenten van de demonstranten. En daarna gingen ze toch een beetje piepen over hun eigen inkomsten. De demonstranten zeggen nu, ja, we hebben. Er... Alles aangedaan om mee te helpen, want de kathedraal is ook een week lang uh, dicht gegaan vanwege de vele tenten die voor de ingang van de kathedraal stonden. Nou, daar hebben ze ruimte gemaakt. Ze zeggen, we laten ook niet, niemand, uh, nieuwe demonstranten niet meer toe, want uh, er is gewoon geen plek voor. Wij hebben ons best gedaan om mee te werken met de kathedraal. Uh, wij hebben ook nooit geroepen om het vertrek van geestelijke binnen de kerk. En dus uh, zeggen zij, van ja, ze betreuren het ook wel dat dit voor zoveel ophef heeft gezorgd binnen de kathedraal. Arie van de Horst, dankjewel. Zometeen topman Jan Albert. Hij stapt uit de dagelijkse leiding van zijn bedrijf. Hoe kijkt hij naar de eurocrisis en naar de oplossingen die de politici vinden? Verkeersinformatie bij de ANWB, John aan. Ja, de drukte neemt langzaam af, 118 kilometer nog. Nog een paar opvallende files op de A1 richting Amsterdam. Daar is bij Diemen Noord een ongeluk gebeurd, daar staat 3 kilometer. De linkerreis ook is daar dicht. En het is nog opvallend druk op de Ring Amsterdam, de A10. Tussen Schellingwoude en Knoop het Amstel 7 kilometer. Tussen Knoop het Koenplein en Knoop de Nieuwe Meer rijdt het langzaam over 8 kilometer. En tussen de Tunnel en Knoop het Koenplein daar staat nog een file van 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Een markant ondernemer neemt de afscheid. Jan Albers, oprichter, naamgever en baas van Albers Industries... stopt in april als bestuursvoorzitter. Zo heeft hij vandaag bekendgemaakt. Voor de toelichting hier in de studio, goedemiddag. Goedemiddag. Sinds 1975 Het begon met aluminiumprofieltjes voor de luchtvaartindustrie. Het bedrijf in 36 jaar uitgegroeid tot een multinational... met een omzet van zo'n 2 miljard euro. Activiteiten in meer dan 30 landen, meer dan 10.000 werknemers... Is mooi geweest. Nee, ik ga helemaal niet weg. Alleen, ik verander in functie. En dat betekent dat uh, mijn CEO-functie overgenomen wordt door meneer Pelsma. Ja. Dat betekent ook als je CEO bent, dat je een, uh, de totale leiding hebt. En ik blijf als president. Dat is lekker voor de opvolger. Om te weten dat u helemaal niet weggaat. Niet weggaat. gaat nee, ik ga ik ga als bestuursvoorzitter. Maar toch als de grote man achter de schermen waarschijnlijk gaat vertellen wat hij moet doen. Als dat zo is, dan gaat het, al, gaat het echt fout. En dan zou het al fout gegaan zijn in de afgelopen jaren. Want hij werkt al bij ons sinds 1999. En in de holding een aantal jaren. Dus wij werken al een aantal jaren samen. En datgene wat we nu hebben besloten... is tussen commissaris en Pelsma en mijzelf een heel duidelijk verhaal. Dus hij gaat het doen. En ik blijf een aantal andere dingen doen. Zoals een ondersteuning in acquisities, overname. We hebben veel overnames gedaan... Een uh, 60, 70 overnames in de afgelopen jaren. Zo is het bedrijf groot geworden ook? Nee, de afgelopen het bedrijf tijdens, de afgelopen is groot jaren. geworden. Het bedrijf is groot geworden. Door autonome groei, dus groei uit, uh, uit datgene wat je doet. En de tweede, acquisities, waardoor we extra gegroeid zijn. U, u zit hierbij alsof u echt helemaal geen zin hebt om ermee te stoppen. Wat ik me misschien kan voorstellen. Als je kijkt naar de tijden waarin we leven. Een crisis en dat is voor een topondernemer zoals u. Helemaal geen goed moment om ermee te stoppen. Wat jammer. Ja, ik, u zegt het heel goed. Maar ik, ik stop dus ook niet. Want uh, wat betreft acquisities, zei ik net. En uh, wat betreft de financiële zaken. En uh, wat betreft het uh, mede beoordelen van het management. Uh, en nog zo'n aantal zaken, uh, zal ik dus uh, zeker actief blijven. En, en het met... aantal uren zal niet verminderen. Dat kan ik me niet voorstellen. Nou, ja. Maar ik kan me voorstellen wel dat u juist ook uw opvolger... heel veel adviezen kunt geven over bijvoorbeeld... hoe je de crisis moet doorkomen. U hebt de crisis van 2008 meegemaakt. Wat heb u uit ja. 2008, 2009 wat slecht was voor het bedrijf? Hoe, hoe ja. heeft het bedrijf dat toen net gered? Uh, het heeft het uh, niet net gered. Het heeft het uh, redelijk uh, uh, goed gered... We hebben toen wel 300 miljoen minder omzet gedaan. 1,7 miljard ging naar 1,4 miljard. Het aantal mensen hebben we met 1800 mensen moeten afbouwen. En we zijn redelijk actief zijn we bezig geweest met werkkapitaal... en kostenbesparingen, ook op andere gebied. We maakten 54 miljoen winst in, uh, in 2009. Uh, en dat was, de helft, dat was de helft van 2008. Alleen in 2010... Uh, verdubbelde dat weer. Dus 2010 is uh, redelijk verlopen. En het lijkt, als je kijkt naar de eerste uh, zes maanden van 2011, dat het uh, niet zo slecht gaat, want dan hebben we hebben een grote winststijging laten zien ten opzichte van 2010. Met een zware stormopkomst, dat heeft onze minister van Financiën verduurd aangekondigd, wat u toen hebt gedaan. Uh, bijvoorbeeld het uh, afscheid nemen van 1800 man personeel. Ja. Is dat wat nu weer moet gebeuren om de komende mogelijke recessie het hoofd te kunnen bieden? Ik denk niet, uh, en ik tracht al enige jaren dus bedrijven te runnen... ik denk niet dat we een vergelijkbare situatie krijgen... die in twee, eind 2008, 2009 is ontstaan. Wat maakt dat dit was, specifiek anders? Um, ik denk dat de zaken beter onder controle zijn... en dat de bedrijven, ook wie, aan wie wij leveren... aanmerkelijk minder voorraden hebben. Ik hoorde net het verhaal dat uh, de automobielindustrie nu in de wereld in die tijd 43 miljoen auto's had staan, gereed te over, om te verkopen. Dat is op dit moment 18 miljoen. Dus de, de voorraden van de industrie, in het algemeen gesproken, is een merkelijk lager. Dus die dubbelklap, een vertraging in de economie... en daarbij nog een keer een afbouw van enorme voorraden. Maar nogal wat grote bedrijven hebben nu al de eerste stappen genomen... met betrekking tot het reduceren van het aantal personeel. Om straks de uh, mogelijke problemen het hoofd te kunnen bieden. Dat geldt niet voor Apel's Industries. Uw personeel zal niet worden gereduceerd. Dat kan ik u niet uh, zeggen en dat kan ik ook niet beloven... want ik weet niet hoe de wereld eruit ziet over zes maanden. Maar laten we zeggen, op dit moment uh, lijkt dat er niet op. U bent redelijk optimistisch als u kijkt naar het feit... dat u over de hele wereld zaken doet met China, India, de Verenigde Staten. U wilt met uw bedrijf naar Brazilië. Hoe gaat dat? Hoe lastig is dat met de huidige eurocrisis? De eurocrisis is, uh, heeft niet te maken, denk ik, met het feit of je naar die landen gaat, ja of nee. De eurocrisis heeft uh, te maken met, uh, met eventueel de, de, de currency- en de valuta-omrekening uh, van dollar naar euro. Uh, de dollar was uh, redelijk sterk geworden. Inmiddels is dat weer wat afgezwakt. Maar de eurocrisis in de zin zoals die nu heeft gespeeld in de afgelopen weken... betekent dat dat een enorme hoeveelheid onrust geeft bij de consument. Het, het vertrouwen van de consument is, is duidelijk gedaald. Dat betekent dat de spandering, het uitgeven door de consument... vermindert, waardoor eventueel een vertraging kan komen in die economie. Dus dat is wel eventueel een risico. Maar om naar landen te gaan, zoals u die net noemt, in verband met de euro... Dat dat is niet zo belangrijk. Als we dan kijken naar Nederland. Is Nederland sterk genoeg om te kunnen innoveren in deze tijden van crisis? Uh, Nederland is niet groter als dat het is. Zoals wij eigenlijk geen multinational zijn... maar een mini multinationals, tenminste zo noem ik het. Dus Nederland is in zichzelf uh, heeft inderdaad uh, heel veel mogelijkheden. Ik kreeg vandaag de vraag of op dit moment wij hetzelfde hadden kunnen doen... of ik, als dat ik deed uh, vanuit 1975 toen ik dit bedrijf begon. Ik denk van wel... Alleen uh, geen activiteit en geen innovatie en geen nieuwe activiteit in vormen van nieuwe starters. Uh, kan succesvol zijn wanneer het niet een product is, een proces of wat dan ook wat Europees of eventueel global verkocht kan worden. Dus als het niet gebaseerd is op een grotere markt, is het, want de Nederlandse markt is niet groter als dat is, is het uh, ten ondergang gedoemd. De toekomst, hoe ziet u die voor, voor uw bedrijf in deze, in deze periode? Um, wij zijn in de afgelopen jaren met 15% omzet gemiddeld... in de afgelopen jaren sinds we op de beurs zijn 87... 15% per jaar gemiddeld gestegen. In zowel omzet, maar het meest belangrijke in resultaat. Het doel uh, van Pelsma, maar ook zeker van mij en de anderen... en er zijn zeker een man of 15 in de top van anders Industries op locaties als groepsmanagers, hebben dat doel. Dus het doel is groei in de komende jaren met uh, autonome groei, verbreding van je pakket aan producten... pakket aan producten en acquisities. En, en, en, en mogelijkheden Zie, u, ziet u dan vanzelf uh, weer komen. Hoe oud Be bent u? Ik ben... Dat ben ik vergeten. 71. 71. Jan en wanneer stopt u dan? Ehm... Um, Stoppen is niet met leeftijd, denk ik. Nee, uh, nee maar wat, wat, wat is uw plan? Warren Buffett vroegen ze, wanneer ga je met pensioen? Toen zei hij twee jaar nadat ik dood ben. En dat geldt <laughs> denk ik voor u ook, als ik u zo inschat. Er zijn mensen die dat tegen mij zeggen, maar dat weet ik eigenlijk niet. U houdt het open. Maar zolang er... Want bedrijfsvoeren en het bedrijf leiden... en dat wordt nu voor een belangrijk gedeelte overgenomen door meneer Pelsma... dat is geen hobby. Het is een constante uitdaging en het is een constante enorme inzet... En zodra je dat niet meer kunt, ook niet in de functie die ik, uh, die ik nu ga doen... Uh, en meneer Pelsma in zijn functie, uh, is het over en uit. Dan kun je er beter mee stoppen. Dat is nog niet de bedoeling. Ik zou zeggen, zet hem op. Jan Albert, uh, de baas van Alberts Industries. Binnenkort geen bestuursvoorzitter meer, maar hij gaat nooit weg. Dank u wel. Voorlopig niet in ieder geval. Dan gaan wij naar de ACO Literatuurprijs. Het duurt nog een paar uur. Jeroen um, Wielaert, ik denk een uur of vier, vier en een half... Ja, voordat ja, we he. weten wie ja, die ja. gaat winnen. Ja, ja, ja, ja. Ja, ze hebben hier op de Turfmarkt uh, bij de oude collecties uh, nog even een glas gedronken en een bitterbal gegeten. En daarna hebben ze de boot genomen naar het Scheepvaartmuseum. Die ACO die heeft wat met musea, want vorig jaar was de bekendmaking in het Tijlersmuseum. Toen won David van Rijbroek met Congo. En daar in Haarlem wonen twee van de genomineerden, uh, Frans Tormeessen en Peter Buwalda. Ik heb van tevoren even aan ze gevraagd uh, hoe dat zit. en Of het op zich uh, niet een beetje goedkoop is om daarover te praten over die woonplaats Haarlem, Frans Tomeessen. Ja, en bovendien zijn we allebei nep Haarlemers, Peter Buwalda en ik. Want we zijn er wel gaan wonen, maar ja, we zijn toch ook een beetje verstekelingen daar. Toch ook de gutte stad van Harry Moulis, Peter Buwalda, Haarlem. Ja, het gemiddelde wordt keurig omlaag gehaald uh, eigenlijk. Niet door Frans, maar zeker door mij. Ja. Maar toch, is het een sentiment uh, of, of meer een, een soort uh, toevallig amusement... Uh, dat jullie allebei uit Haarlem komen en samen genomineerd zijn? Nou, we komen elkaar op straat tegen en ook wel in de Jopenkerk uh, hebben we elkaar gezien. Dus uh, we hebben wel iets met Haarlem, met z'n tweeën, denk ik, toch? Of niet, Frans? Of, uh... Ja, ik zeker, want mijn boek De Weldoener speelt zich ook in, in Haarlem af. Dus in die zin uh, ben ik er natuurlijk uh, mee verbonden geraakt, het, uh... Haarlem, waar ook Louis Ferron woonde. Die uh, ook zijn heel eigen indrukken had van de stad, zou ik maar zeggen. En zelfs van de wijk waar hij woonde. Oud winnaar trouwens van de Akelprijs ook. Hè. En een van de, ja, een van de meest uh, fabelachtige kankeraars uit de Nederlandse uh, literatuur. Die ik uh, ja, graag, uh, graag op mag slaan. En ik heb ook uh, de weldoener aan hem uh, opgedragen. Aan zijn nagedachtenis. Ik hoop ook dat zijn geest een beetje door het uh, boek waard... Hoe moet ik het nou zien? Jullie wonen allebei als niet Haarlemers in Haarlem. Uh, zijn natuurlijk altijd in je boeken opgesloten. Is hier sprake van een, toch een literaire vriendschap bij de bewolder? Uh, ik was voordat ik begon te schrijven al een bewonderaar van uh, Franse boeken. En uh, de weldoener is mij ook me goed gesmaakt. Dus uh, ik, ik, ja, ik weet niet of het wederzijds is, maar ik voel wel zeker vriendschappelijke gevoelens. Waarom wint Thomas dan met de weldoener? Uh, waar is je glazen bol? Nee, dat, dat, dat weet ik niet. Maar hij heeft er alleen, hij heeft een keer de Ako gewonnen. Dus... Dat was ook een debuut, Zuidland, 1991? Ja, dus voor de symmetrie uh, werd ik wel een betere winnaar, zeg maar. Wat vond je van het boek, De Weldoener? Ik vond het heel mooi, ja. Ik heb dat met uh, stijgende verbazing gelezen. Thema van de oudere muzikus die een jong meisje, Biertje, van zelfmoord redt. Nou, wat ik, wat ik vooral erg heel, heel mooi vond, is de... de... De droom die je in je hoofd hebt en hoe die op de werkelijkheid klapt. Dat is me vooral bijgebleven uit het boek. Dat gebeurt op elke bladzijde wel een keer. Dat is mooi. Heeft hij gelijk? Ja, zeker. En heb jij Bonita Avenue gelezen, Frans, zo wezen? Ja, we hebben samen getoerd, we hebben een theatertournee van Moore gedaan vorig jaar in de Nederlandse theaters. En de afloop daarvan heb ik het. Ik heb meteen gelezen met, met enorm veel uh, uh, hoe nu wat, uh, bewondering... voor iemand die, ja, die, die net begint en zo'n boek schrijft... wat je niet weg kunt leggen. Uh, en, maar dat is, vind ik nog ineens een grote verdienste van een boek. Dat, is, uh, dat kunnen slechte boeken ook doen. Maar ik vond het vooral heel uh, stilistisch erg sterk. En uh, in, in zijn beschrijvingen, in, zijn, beschrijving, in zijn, ja, zijn bijna fysieke taalgebruik. Hey, hey, Buwalda wil echt de taal bijna... Ja, je laten ruiken en laten horen. En dat, uh, dat vind ik er heel sterk aan. Frans, Twee Haarlemmers. Ja, Jeroen. Twee Haarlemmers over de ACO Literatuurprijs. Jeroen, de, de tijd zit erop. We gaan jou later vanavond wel horen. En morgenochtend natuurlijk. ACO Literatuurprijs 2011. Vanavond om tien uur. Twee presentatoren maken nu een eind aan dit Radio 1-journaal van maandag 31 oktober, de laatste dag van de maand. En geven graag over aan Joost Eertmans. Joost, met Avondspits. Goedenavond. wat ga je doen? Tim, goedenavond. Uh, nou, bij Google uh, is het uh, is bekend dat uh, alle medewerkers één week per jaar verplicht buiten het bedrijf uh, moeten werken. Dan worden ze achter het licht uh, elders op te steken. En dat vind ik nou een aanrader voor ons ambtenarenkorps in Nederland. Dat blijkt namelijk vanochtend in Metro Groot Onderzoek. De, de ondernemers hebben nog steeds enorm verlast van regeldruk, overtollige regelgeving. Dat blijft een een van hun drie grootste knelpunten. En ik zeg, dat komt uiteindelijk omdat ambtenaren... te weinig voeling hebben met die ondernemers. Met, uh, met het MKB enzovoorts. Er zou veel meer uh, uit de Ivoren Toren moeten worden getreden. En meer overleg en gewoon praten met ondernemers. Dat is denk ik een oplossing tegen bureaucratie... en tegen overtollige, overdreven, onnuttige regeltjes. Vindt u dat ook? Vindt u ook ambtenaren praten te weinig met ondernemers? Dan bent u zeker aan het goede adres, zometeen een avondspits... op 020... En dan, sorry, 020 0800... 1121 om te bellen. Eh, bent, bent u zelf ambtenaar, zegt u onzin, totale onzin. Ik ben het helemaal niet met je eens, Eertmans. Zeker ook bellen, 0800 1121. We praten erover. Ambtenaren hebben te weinig contact met ondernemers. Daarover zometeen meer in avondspits van WNL... na het NOS Radio 1 Journaal. Ik wou dat het vroeger zo had gekund. Studeren zonder al die overbodige ballast. Puur gericht op de praktijk, waar je de volgende dag al iets mee kunt.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 1, het NOS -journaal. In Politiek Den Haag wordt druk overleg gevoerd over de kwestie Mauro. De hele dag zijn er al gesprekken tussen regeringspartij, CDA en de oppositie. Er wordt gezocht naar een oplossing om de 18-jarige jongen in aanmerking te laten komen voor een studievisum. En hij zou die procedure in Nederland moeten kunnen afwachten. De Nederlandse regering is teleurgesteld over de toelating van de Palestijnen tot de UNESCO. Volgens minister Rozendaal kan de toelating de onderhandelingen in het Israëlisch-Palestijns conflict verstoren. De Palestijnen beschouwen de toelating als een belangrijke stap naar een volledig VN-lidmaatschap.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 En de Drentse politie heeft een tweede verdachte opgepakt... voor de beschietingen in Emmerkompaskum. Hij is 18 jaar en een bekende van de andere verdachten. De eerste verdachte is een man van de 21. Die zit vast sinds vrijdag. De politie heeft inmiddels 11 aangiften binnen van mensen... die vorige week in Emmerkompaskum zouden zijn beschoten. Enkele mensen raakten daarbij lichtgewond. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. We hebben een prachtige herfstdag achter de rug. En de komende dagen blijft het ook mooi herfstweer. Alleen het noorden van het land kwam er vandaag wat bekuit af, want daar was veel bewolking. Maar inmiddels is het daar ook opgeklaard voor het grootste deel vanavond en vannacht blijft het helder. Er ontstaan mistbanken en de temperatuur daalt naar 11 graden aan zee, tot plaatselijk 7 graden in het binnenland. En morgen begint de dag nevelig en mistig, maar de zon breekt al snel weer door. Vanuit het westen komt er overigens wel bewolking opzetten op de nadering van een zwak front. In de tweede helft van de middag kan het in het westen van het land wat gaan regenen, maar de hoeveelheden blijven beperkt. In de loop van de avond trekt de regen ook naar het oosten... maar lost tegelijkertijd ook steeds meer op. Het wordt morgen 14 graden aan zee... tot 17 graden in het oosten en zuidoosten van het land. En de wind is matig tot vrij krachtig. Windkracht 3 tot 5 en draait van zuid naar zuidwest. Woensdag is het opnieuw prachtig herstweer met hoge temperaturen. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Ook donderdag is het uitgesproken zacht herfstweer. En vanaf vrijdag neemt de kans op regen een beetje toe. En dit is de ANWB-verkeersinformatie... met in totaal nog 68 kilometer file. Nog een paar opvallende. Zo staat er op de A1 richting Amsterdam. Bij Diemen Noord nog drie kilometer na een ongeluk. De linkerreis ook is ook afgesloten. En het is nog opvallend druk op de Ringweg Amsterdam, de A10. Tussen Schellingwoude en Amstel Business Park nog vijf kilometer. Dus af het a sloten ook nog vijf kilometer langzaam rijden. En tussen de Zebrugge-tunnel en Klopent Koenplein, daar staat nog zeven kilometer. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Ambtenaren praten te weinig met ondernemers. Hele goede avond, dit is Avondspits van WNL. En tot 7 uur zijn we er. En u kunt mee discussiëren. Wel, WNL. 0800 1121 ja, goedenavond. Ondernemend Nederland slaat alarm. De krant Metro opende vanochtend met het nieuws dat te veel regelgeving... met name mkb ondernemers tot wanhoop drijft. De regeltjes-stortvloed staat hoog in de top 3 van dagelijkse ergernissen. Nog steeds dus, ondanks de prima voornemens van dit kabinet... dat belooft om volgend jaar de administratieve, administratieve lasten met 10% te laten dalen... ten opzichte van 2010. En dat lijkt niet erg te gaan lukken. Boosdoeners zijn volgens de onderzoekers, de gemeenten en daar is je weer... Europa. Altijd goed om schuldig aan te wijzen. Maar ik denk dat de kern van de zaak is dat ambtenaren te veel opgesloten zitten in hun eigen wereldje. Te weinig contact hebben met de buitenwereld waar ze hun regels en wetten aan opleggen. Dus ook te weinig oog hebben voor de impact van allerlei regels op ondernemingen. En daarom zeg ik, ambtenaren moeten veel meer met ondernemers praten. Jij ja, kunt ook twitteren. Dat doet u door hashtag WNL te gebruiken of hashtag Eerdmans. Gebeurt al. Peter Klein zegt, Eerdmans ambtenaren willen geen overleg. Die werken alle opgelegde ideeën tot in de finesses uit of bedenken regels bij gebrek aan werk. U kunt dus meedoen. Ambtenaren praten te weinig met ondernemers. Dat stel ik vanavond. En dat komt door het onderzoek wat vanochtend is gelanceerd. En dat werd in de metro gebracht. Het onderzoek van ING Economisch Bureau samen met de zaak. Onder 1250 ondernemers. En wat blijkt in de top drie knelpunten staat nog steeds het regeltjes feest bovenaan eigenlijk, nou in die top 3 in ieder geval. En het is, een, het is eigenlijk de, de moeite waard om te vragen waarom het niet lukt om dat toch te laten afnemen. Dit kabinet wilde enorme afname, dat is dus uitermate mislukt kan je zeggen, want het is nog steeds 1 op de 5 zegt we hebben een enorme last van, meer dan vroeger zelfs. Wat vindt u? U kunt bellen 0800 1121, ambtenaren praten te weinig met ondernemers. Ik had als eerste beller al aan de lijn Jan Bakker. Goedenavond Jan Bakker. Dag Joost. Welkom bij Avondspits. Kijk eens aan. Uh, nou, Joost, zoals altijd is er aan uh, een zaak er zijn twee kanten. Er wordt natuurlijk uh, veel te veel gepraat. Uh, en ik denk ook dat, dat ambtenaren heel veel met, met ondernemers praten. Alleen er gebeurt niks. Maar er is ook nog een tweede kant. En die ambtenaren, dat zijn uh, onze vertegenwoordigers... ten opzichte van het bedrijfsleven... En uh, die stellen een aantal regels. En dat is veel te uit, uitgebreid en dat soort dingen. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar het is wel dat zij op een gegeven ogenblik ondernemers ook even binnen de strengen houden. En dat uh, de hele wereld niet opgebouwd is uit ondernemerschap. Maar dat er ook nog een algemeen belang is. Ja, ik zie beide belangen wel. Alleen ik zeg, ze hebben ja, nou, te weinig contact met elkaar. Eigenlijk. Wat zei je? Nou, ik zie ook die belangen aan beide kanten. Alleen er is te weinig contact tussen ambtenaren en ondernemers. Nou, oh, dat ben ik volledig met je eens. Maar uh, de, de, de andere kant van het verhaal moet je ook eens even. Nee, dat hou ik ook in, in het oogenschouw. Oké, okay, Jan, mag ik je bedanken? Want het was leuk om je als eerste aan de lijn te hebben. Nu wil ik spreken met Ra Ramona van den Bos. Want zij is van, N N van VNO, NCW en MKB in Nederland. Uh, Ramona van den Bos, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Uh, de vraag is, het onderzoek laat zien... Uh, dat is uh, vanochtend is gepresenteerd... 1 op de 5 vindt dat de regeldruk is toegenomen. Betekent dat dan ook dat 80% vindt dat die is afgenomen? Nee, ik denk in het algemeen dat uh, ondernemers er nog niet zo heel veel van merken. Dat komt niet omdat er niet gebeurd is... maar ook omdat ze heel snel wennen aan uh, minder regels. Dat is ook wel een probleem. En er komt gewoon nog steeds heel veel regelgeving uit Europa... En gemeenten die, uh, doen ook te weinig aan het verminderen van regeldruk. Ja, daar gaan we zo even over hebben wat we moeten doen. Maar is, ja, wat vind je zelf? Is, is het waar dat ambtenaren gewoon te weinig uit hun ivoren torens komen? Ja, ik vind het met name ik vind op rijksniveau minder dan uh, lokaal niveau. Maar op, uh, bij gemeenteambtenaren zie je toch dat ze niet doorhebben... hoeveel bordjes ondernemers in de lucht moeten houden. De ondernemers moeten rekening houden met hun bank, hun personeel... de markt, klanten, leverancier, bedrijfsvoering... En die zijn dus gebaat bij een goede en vooral hele snelle dienstverlening en bij ambtenaren die met ze meedenken. En dat, dat, uh, die cultuur is er nog hm. steeds niet. Bij, bij sommige gemeenten wel, maar bij de meeste nog niet. Nog steeds zien ambtenaren, ondernemers vooral als potentiële regelovertreders. Ja. Terwijl de meeste ondernemers zich gewoon prima aan de regels houden en daar ook... Uh, uh, en ook willen dat de rotte appels zeg maar hard aangepakt. Ja, wat hebben jullie als MKB meer last van de inspecties die worden uitgevoerd altijd en op allerlei momenten? Of juist meer aan de voorkant, dus meer regelgeving waar je, je allemaal aan moet gaan houden. Ik denk dat ze meer last hebben van regelgeving uh, waar ze aan moeten houden. Daar zit ook de grote grootste kosten kleven daar aan voor ondernemers. Maar inspectie die uh, onafgestemd langskomen en continu dezelfde uh, informatie opvragen. Dat is wel een grote irritatiefactor ja. van ondernemers. Ook hebben ondernemers hebben ook het idee dat ze uh, dat ze zelf st steeds gecontroleerd worden, maar hun buurman die zich niet aan de regels houdt niet. Dat, dat leeft heel sterk. En waar hebben jullie het meeste last van? Is dat het Rijk? Zijn dat de gemeente of is dat uh, Europa? Wie van de drie? Um, ligt een beetje aan de sector. Kijk, de horeca heeft het meest en recreatie heeft het meest met gemeenten te maken en die hebben daar zeg maar uh, last van. Dat geldt ook wel voor. Uh, bedrijven die uh, met milieuambtenaar te maken hebben. Maar de meeste regels komen wel van het Rijk en Europa. Dus die komen niet van gemeente. Alleen veel vergunningprocedures worden weer door de gemeente uitgevoerd. En dat zijn natuurlijk uh, wel bureaucratische processen. Ja, blijf even wel luisteren. Ambtenaren praten te weinig met ondernemers. Ik spreek dus met het MKB Nederland uh, met Ramona van den Bos. Wat vindt u? 0800-1121 of Twitter mij op hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Uh, André Warner zegt: Eerdmans communiceren ambtenaren überhaupt? Nou, ho, ho. Ik ben zelf ook ambtenaar geweest. Dat gebeurt. Maar regels, regels, regels, ziektewet, veranderingen, KVK, belasting, gek word je ervan. Dorsman die zegt, ambtenaren willen geen overleg, die werken alle opgelegde ideeën uit. Dat zegt Peter Klein. En Dorsman die zegt, we moeten om te beginnen de Kamer van Koop, de Kamer van Koopavond. Wat een overbodige organisatie is dat. Ik denk dat je... De Kamer van Koophandel bedoelt. Maar die wil je afschaffen. Uh, dat kunt u ook laten weten. Ik vraag me af, uh, Ramone, wat, van der Bos, wat hebben jullie als MKB Nederland in petto... om ambtenaren meer erbij te betrekken? Want jullie kunnen natuurlijk ook allerlei initiatieven lanceren... om ambtenaren uit hun torens te halen. Ja, op, op rijksniveau moet ik zeggen dat wij uh, gewoon in overleg zijn met ambtenaren... op alle fronten, op alle, alle fronten die van belang zijn voor ondernemers. Dus daar loopt dat wel goed, dat overleg. Uh, bij gemeenten hebben we meegewerkt aan het... Uh, ontwikkelen van een instrument dat heet bewijs van goede dienst en dat omvat heel veel zaken die belangrijk zijn voor de ondernemer. Het sneller verlenen van uh, vergunningen, het sneller de telefoon opnemen, uh, integraal toezicht, um, goede um, uh, informatie op de website en dergelijke. Dat, dat zijn tien normen, snelle normen, ja. in ieder geval minimumnormen. En uh, die willen we. Daarvan willen we dat gemeenten daarmee aan de slag gaan. Maar je kunt er ook actief je kunt ook zeggen: een open dag van, van het bedrijfsleven bijvoorbeeld. of van jullie als MKB Nederland. Dat je een aantal belangrijke tegenstribbelaars. in regelgeving dat je die uitnodigt. en zegt: van, joh, Kijk eens, lopen ze een week mee met een, hè, met een, met een, met een bakker of met een, een bankfiliaal? Hè, dat, dat, dat kan natuurlijk een hoop ergernissen al ja. wegnemen. Ja, ik ben met je eens. Er zijn ook regio's bij ons die dat doet. Ik geloof dat ja. onze regio Oost uh, on, gemeenteambtenaren uitnodigt... en daar ook presentaties aan, uh, aan geeft. Ja, dat zou nou. heel goed zijn. Ik weet niet of er interesse is bij gemeenten, maar... Ik, ik denk kan het, de sticker, het wel. Uh... Nou, Ramone van der Bos van MKB Nederland, hartstikke bedankt... Uh, voor de toelichting op mijn, mijn uh, motivering dat ik zeg... ambtenaren praten te weinig met ondernemers. Uh, Gina van Oosbek uit Amsterdam. Ja, um, ik ben het uh, helemaal met stelling eens, want... Uh, ik ben van mening dat het allemaal wel leuk uitgezegd, uitgelegd wordt dat de ambtenaren meer in contact zullen treden met ondernemers en het ondernemerschap. Maar uh, er gaat zoveel tijd en zoveel geld verloren voor een ondernemer door alle bureaucratische regeltjes. Van ja. het niet thuis zijn, van het uitstellen van beslissingen. Dat ik uh, zeker met je stelling eens ben. Bent u zelf ondernemer? Ondernemster? Ja. ja. En wat doet u? Uh, ...verschillende disciplines gedaan. Van uh, Juice Bar bij, Bijenkorf als eerste... ...tot hotelbouwen... ...tot uh, uh, verschillende ondernemingen. En, wat is en daarin... Een... Ja. Uh, ...we hebben zeer sterk ervaren... ...dat er heel veel geld ook voor mij... ...verloren ging vanwege het feit... ...dat het lange wachten op uh, regels... En uh, het niet thuis zijn. En ja, de bureaucratie die de toch heel veel tegenwerkt. Waardoor de economie ook steeds slechter gaat. Je bedoelt ook voornamelijk de wachttijden met formulieren invullen. De formulieren uh, ellende. Alles. Dat, dat Alles. hoort erbij. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, Gina van Oosbeek, dank je zeer. Ads van Knippenberg uit Budel. Ja, goeiedag Joost. Hallo. Uh, ik ben het op zich een heel creatief voorstel. En ik zou er alleen breder willen trekken. Laat ambtenaren die, uh, die zich moeten bemoeien rondom zaken als zorg of uh, onderwijs. Zou uh, dat een soort. Uh, ja, dat is exact wat ik bedoel. Hè. Altijd, ik zeg precies, ik denk hetzelfde als jij, ik wil dat ambtenaren die zich richten op een bepaald segment, de horeca, veel vaker, wat mij betreft verplicht, minstens een, een week per kwartaal bijvoorbeeld, dat je zegt, joh, ik ga eens naar zo'n onderneming toe en ik hou daar contact mee. Nu gaat het heel vaak via gemeentelijke accountmanagers, hè, die moeten een hele hoop bedrijven bemensen. Maar ik vind dat mensen die de pen in handen hebben om een regeltje voor een bedrijf, bedrijfstak te maken, dat ze dat ook daadwerkelijk toetsen in de praktijk. Nogmaals, een prima creatief voorstel. Ik hoop dat het er doorkomt. Dank je, Art van Pim de Bruin, uit Huizen. Ja, een hele goedenavond, Joost. Oh ja. Als ik de discussie hoor, dan uh, allemaal prachtig. Maar ik denk dat de kern is dat we er te veel mensen hebben... die zich met de regelgeving bezighouden... en dat je veel meer zou moeten richten op het letterlijk korter maken van het aantal regels. Vragen ondernemers welke regels ze met elkaar vinden dat echt van toepassing zou moeten zijn. Ja. En laat het daarbij. En creëer niet regels... Om ja. misschien ergens iets in te kunnen dekken, een klein beetje risico nemen, dat mag best. Ja, het mooiste zou zijn, denk ik, Pim, als je daarmee opnieuw zou kunnen beginnen. Als we nou eens alle regels afschaffen en we gaan ze opnieuw opbouwen... dan komen we denk ik op een, nog niet een tiende uit van wat we nu hebben opgestapeld. Alleen, dat werkt, dat werkt natuurlijk niet. Dus we gaan kappen in het hout wat door is, denk ik. En dan ja. kom je toch bij operaties van Linschoten en Actal terecht. En dat, dat gaat maar heel moeizaam, blijkbaar. Ja, maar ik denk dat je de, de, de insteek die je zou, uh, zou kunnen hebben... is dat je uh, letterlijk kijkt naar... wat is er op dit moment aan nou regelgeving goed? Er zijn ondernemers en vinden ook best dat een aantal regels goed zijn. Maar er zijn er een aantal die absoluut letterlijk in de, in, in de weg zitten. Dat is per sector en per gemeente en per regio is dat anders. Maar laat maar eens ondernemers met elkaar de discussie voeren... wat vinden we acceptabel, wat vinden we niet acceptabel? Daar komen ze samen echt wel uit en nodig dan een ambtenaar uit. Maar zorgt het die regelgeving letterlijk vanuit het werkveld komt... en niet van achter het bureau vandaan. Dank je, Pum de Bruin uit je um, Ambtenaren praten te weinig met ondernemers. Um, van den Berg, meneer Van den Berg uit Utrecht. Ja, goedenavond. Hallo. Ja, ik, ik ben het uh, zoals heel vaak niet met uw stelling eens. En dan uh, was het alleen maar om de, de, de vormgeving van de stelling. Uh, we zijn heel vaak geneigd om groepen een, bepaald, uh, ja, een bepaalde rol mee te geven. Ambtenaren praten te weinig. Nee, dat is niet zo. Ze hebben een andere rol... Ja, maar wat is zijn het tegen. Er over, over, over, zijn overkoepelende organisaties, zat uh, voor ondernemers enzovoort. om hun uh, ja, mening, uh, ideeën, plannen enzovoort uit te laten voeren. Ambtenaren zijn om regels uh, ja, maar dat is te maar en uit te voeren. Ja, maar dan ben je toch als een blind paard ben je over een hindernis aan het nee, springen. Nee, nee, nee, nee. Dat is helemaal hun rol niet om uh, uh, werkgevers enzovoort, ondernemers te helpen. Er zijn uh, instituties zat voor. Nou, ik vind dat... ambtenaar niet... is er inderdaad zoals de eerste bellen ook aangeeft... om het algemeen belang te dienen... Ja dan, nee, dan, ik, ik ben ook ambtenaar, van het tuurlijk. Enzovoort. Uit, uiteraard, je bent... Je nou, een ambtenaar niet bij een bakker of een, of een bank, zoals u net voorstelt, mee laten draaien? Dat is absurd. En waarom is dat zo absurd? Dat is heel, heel logisch. Waarom? waarom? Omdat je weet wat je in de praktijk aan het doen bent. Ik heb bij justitie gewerkt. Dan was het toch hartstikke zinvol dat ik af en toe een gevangenis bezocht. He? of een, een TBR, Omdat je dan weet waar je het over hebt achter je schrijftafel. Dat is toch maar heel dat zinvol? dat hoort u te weten vanuit uw studie. ah houd erop. Dat, is toch niet, dat, is toch, dat hou je toch niet vast alleen in boeken? Meneer van der Berg uit Utrecht, da dank u zeer, u bent al weg. Mevrouw Djoeke uit Djoeke Perrier uit Amsterdam. Ja, goedenavond. Um, nou, ik ben het helemaal eens uh, met de stelling, want dat maken we zelf mee, mijn man en ik. We hebben een winkel en ik zal een, een nieuw voorbeeld geven. Je moet je btw opgeven en betalen het terecht allemaal. En wij doen dat, wij zijn 75 en 71 op papier... En nu heeft de, de, de Belastingdienst in haar wijsheid besloten... dat moeten we doen digitaal. Dat Klopt. kunnen we helemaal niet. En, uh, nou ja, en anders dan uh, kan je de tent dichtgooien. En ik bedoel, papier bestaat ook. En dat vind ik dus, ja, het, het spijt me voor ze. Maar... Want, die staat dan in de brief waarin ze dat motiveren. Het gaat steeds vaker goed. <lacht> maar het ja, dat schiet niet op. Dat schiet niet hè? op. Nee, want dat betekent natuurlijk dat het ook heel vaak fout gaat. En met DLM zitten wij dan en niet de belastingdienst. Ja, dan wordt u terug, uh, precies, dan krijg je terug te horen dat het op, opnieuw mag. En wel voor een bepaalde termijn, als heb je een boete te pakken. Maar ik moet wel zeggen, ik doe het zelf ook, B2-aangifte gaat een stuk prettiger digitaal dan op papier. Hoe oud bent u? Ik ben uh, 40. Goed, wij zijn 75 ja. en 71. We kunnen een briefje schrijven als we dat willen. He, op de computer. En voor de rest zou ik hier een cursus voor moeten doen. Ja. Uh, dan kunnen ze me opvegen ook nog natuurlijk. Ja, dan en dan kunt u weer thunders... aftrekken hoor, die cursus. Ja, <laughs> ja. <laughs> en mijn Anders is... zegt dan heel vrolijk, ja, uh, ik doe zelf alles op papier. Oh, nou, die kan ja. u ook niet helpen. Maar misschien ja. kunt u een cursus volgen. Mevrouw Juke, dank, dank u zeer. Um, we gaan eens dus het zitjes bekijken. Corné van Straten met ondernemers praten leidt alleen tot voorkeursbehandelingen. Oplossing alleen noodzakelijke regels, de rest afschaffen. Um, Blitz zegt, de regels moeten gemakkelijker. Er zijn te veel instanties waar je verplicht uh, klant bent. Giel Zwaarge zegt, WNL gemeenten moeten ondernemers intermediair laten zijn voor contact met bedrijven. Uh, voorstellen worden weggehoond door wethouders en ambtenaren. En uh, Jake zegt, uh, geef een ondernemer een vinger en hij neemt de hele hand. Chaos en ander is het gevolg. is het dus duidelijk niet bij me eens, want ik zeg ambtenaren praten te weinig met ondernemers. Daarover kunt u bellen en twitteren 0800 1121. Ambtenaren praten te weinig met ondernemers. Daar ontstaat overdreven regeldruk van en bureaucratie. Eh, we spraken er al over met het MKB. En nu aan de lijn is Bert de Haas, want Bert de Haas is werkzaam bij Avocabo. En dat is de ambtenarenvakbond. Goedenavond Bert de Haas. Goedenavond. Ja, wat vindt u? Moeten ambtenaren meer praten met ondernemers? Nou, ik denk dat ambtenaren zelf ook heel erg veel last hebben van uh, regeldruk. En ik denk dat het best wel eens goed is om dan met elkaar te gaan praten... van hoe je dat dan zou kunnen gaan aanpakken. En ik vind het dan helemaal geen vreemde gedachte... dat ambtenaren dan ook meer moeten praten met uh, ondernemers... om te kijken waar zij tegenaan lopen. Hmm. En ik denk dat je vanuit dat oogpunt uh, gezamenlijk kunt gaan kijken... hoe kunnen we het verbeteren? Nou... Dus, ja, ik, ik uh, sta er wel positief tegenover. We hebben een klik, we hebben een match. Want volgens mij had Ramona van der Bos van MKB hetzelfde gevoel. Jullie als ambtenarenbond ook. Ik zou zeggen, we hebben, we hebben, we hebben het bij elkaar gebracht. Ga doen. Ik, ik, ik zou ja. niet, nee, niet weten wat er tegen is. Nou, het is natuurlijk wel zo dat ambtenaren ook niet altijd zelf hun, hun regels kunnen maken. Of de, of de regels bepalen. Dus het is goed om met ondernemers te gaan praten. Waarvoor is het denk ik ook goed om, om met, de, met de Rijksoverheid te gaan praten. Van, want er worden ook vaak dingen van, van, van bovenaf zeg maar, aan gebeten, opgelegd om dingen te gaan doen. Mm. En, en daar moet er ook mee gepraat gaan worden. Ja, want het tegenargument vind ik zo ver gezocht. Dat werd mij net uh, gebracht. Van ja, uh, we moeten dan uh, gaan, cliëntelisme wordt het. En mensen, he, ondernemers gaan de, de hand pakken naar de vinger. Denk ik, dat gaat ja, nee. daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat om het algemene beeld. Wat, wat doe je in een sector aan? Waar heeft een sector last van? Wat kun je oplossen met elkaar? Toch? Dat is constructief. precies. precies. Kijk, je moet natuurlijk niet dingen op individuele basis gaan regelen. Dat een ambtenaar met één bepaalde ondernemer iets gaat regelen. Dat mm. kan natuurlijk niet. Nee, dat kan dat natuurlijk niet. Gelijke monniken, gelijke kappen zijn. Maar ja. je kunt wel door te gaan praten met ondernemers ervaren hoe regelgeving werkt. En vanuit dat ook gezamenlijk samen gaan kijken. Hoe kunnen we die regelgeving landelijk of, of, of lokaal of landelijk gaan aanpakken? Ja. Berthaas, blijf, blijf even luisteren. Want er is een vraag ook denk ik voor jou, Han van Son uh, aan de lijn uit Sint Oedenrode. Goedenavond. Goedenavond, met Henk van Zon. Ja, u bent vergunningverlener bij de provincie, lees ik. Ja, dat klopt. En wat vindt u ervan? Ambtenaren moeten meer praten met ondernemers. Uh, zonder meer. Uh, ik, uit ervaring weet ik. Ik ben 30 jaar vergunningverlener en de meeste tijd om te komen tot een goede milieuvergunning voor bedrijven is het vooroverleg met bedrijven en hun adviseurs. En nu met de invoering van de nieuwe wet Wabo sinds 1 oktober hmm. 2010. Uh, schort er dat aan, uh, er is geen tijd meer voor, vergunningaanvragen worden digitaal ingediend... en uh, meestal zonder vooroverleg. En het vreemde daarvan is, en uh, daar gaat het ook een beetje krom... Uh, de ondernemers hebben zelf gevraagd om die wet WABO... want die dachten met een één loket geachte, ja. waar ja. je dus heel veel vergunningen in één keer aan kon vragen... dat het allemaal beter zou verlopen en sneller zou verlopen... Maar dat is niet het geval. Het duurt langer. Want wat krijg, wat krijg je nu? Je krijgt nu een vergunningaanvraag op je bureau... terwijl je zelf het bedrijf niet kent, het vooroverleg niet gevoerd hebt... Ja, ja, en, ja, ja. en nu een vergunning in elkaar moet gaan zetten. Ja, en dat, dan, dan krijg je zulke zaken. Het is dus wel overzichtelijker, zegt u, met die nieuwe WABO, dat één loket... maar het wordt alleen lastiger, want niet, je zit niet meer aan de knoppen... als ambtenaar die de vergunning geeft. He? Juist. Juist, ja, oké. Okay. Een ja. nou, mooie waarschuwing ook voor ons. Dank u wel, Hans van Zon. Jan Schuldhuis zegt... ...eerdmans politici maken wet en regels, niet ambtenaren. Dat ben ik helemaal met je eens, Jan Schuldhuis. Ik zeg altijd, bureaucratie begint bij de politiek. Dus politici moeten, zoals we ze zo al lang weten... ...uit hun ivoren toren komen, ben ik eens. Nicolette Kemper zegt... ...zo frustrerend als winkel mogen wij niets op of aan de stoep of gevel... ...maar de gemeente is toch gebaat bij een aantrekkelijk straatbeeld. Precies hier in, dat in een nutshell het probleem. En Kameran Oelaar zegt... ...eerdmans nieuw initiatief... Eh, Let Lef moet lonen, dat is, een, eh, dat is een account op Twitter, Lef moet lonen. Verzamelt al de overbodige regels, stimuleer de ondernemer. En dat kun je dus daar kwijt, eh, dank je zeer. Eh, dan, Bert Haas, nog even een van Dat is natuurlijk wel een punt, hè, met dat je één loket creëert. Dat vind de ondernemers heel fijn. Maar ondertussen zitten niet de juiste ambtenaren meer achter de knoppen... die weten wat er in zo'n onderneming omgaat. Nee, dat klopt. Dat klopt. En dat is ook wel een, een, een risico van de één loket uh, gedachte is dat je dan uh, alle vragen bij één uh, persoon uh, binnenkomen. En vaak gaan die ambtenaren werken met een protocollenboek. Want ze moeten dus op, op heel veel vragen moeten ze een antwoord kunnen geven. Dus hebben ze gewoon een soort protocollenboek liggen... waarmee ze dan de eerste vragen beantwoorden. Maar ja, naarmate die vragen dieper gaander zijn... dan moet ze op een gegeven moment toch het antwoord ja. uh, schuldig blijven. Ja, dan moet ze natuurlijk gaan doorverbinden met een ambtenaar in de back-office. Precies. Precies. Dus, onze ervaringen zijn ook niet altijd even positief met die één nee. uh, loket gedachten. Oh. Ja, luister even. Te... Ja, sorry, zeg maar. Nou ja, dat heeft ook mee te maken dat het soms wordt uitgedacht door mensen die zelf niet in het werkveld zitten. En dan wordt er dus, dan wordt er dus een ja. organisatiebureau ingehuurd om, om zoiets in te gaan richten. En dat zijn de mensen die niet zelf uh, in het werkveld zitten of, of die de situatie goed nee. kennen. Ja, en dan kan het dus fout gaan ook. Oké, okay, meneer Vrijdsema, uit uit uh, Friesland. U bent ondernemer. Goedenavond. Ik ben ondernemer, ja. En ik uh, werk uh, veel voor andere ondernemers, bedrijven die uh, te maken hebben met uh, de overheid. Dus wij zijn redelijk thuis in zeg maar het snijvlak, letterlijk, want je snijdt je dus ons aan, het snijvlak overheid bedrijfsleven. Waar het volgens mij uh, tegenwoordig wat verkeerd gaat, en verkeerder dan in het verleden, is juist omdat het nog meer geformaliseerd wordt en er nog minder tijd is om uh, informeel met elkaar van ja. te wisselen, waardoor je in een vroeg stadium, Helden krijgt wat de ander wil, en de ander helden krijgt wat niet kan. Maar geeft u dus een concreet e voorbeeld bij dit Feitsma van echt het probleem van daar snappen de twee planeten elkaar niet meer, ambtenaar en ondernemer? Nou, toevallig hebben we vandaag een hele mooie, en daarom bel ik ook even. Ik denk, hé, het kan ook anders. Um, een, een, een landgoed dat in uh, Friesland nogal uh, moeilijk lag, vanwege uh, een nieuw landgoed uh, met silas en natuurbouw enzovoort enzovoort. Dat lag in, de, in, in het gebied zelf niet zo goed en toch heeft uh, nadat wij hebben gesproken samen met opdrachtgevers, met uh, ambtenaren, colleges en uh, gemeenteraadsleden de lichten op groen gekregen. Waarom? Omdat uh, in een vroeg stadium de ambtenaren het genuanceerde beeld hadden, dus niet het beeld dat protest protesteerders, zou ik maar zeggen, oproepen en in de markt zetten, maar het genuanceerde beeld, het echte beeld, aan basis waarvan ook ja. de politiek heeft gezegd, ja, dit vinden wij wel leuk. Ja. En dat kan alleen als je het informeel doet. Formeel, dat is de dood in de pot. Oké, okay, dat is ook een suggestie die u meegeeft. Informeel houden we het overleg met elkaar. Maar u zegt wel, het klopt, als ambtenaren en ondernemers meer met elkaar zouden praten, dan begrijp je elkaars wereld veel beter. Dank je zeer, meneer Feitsma uit, uit Friesland. Peter Klein zegt, Eertmans, het gaat niet alleen om ondernemers. Heb je al de regels voor de wegenbelasting of autoimport voor de komende jaren gezien? Onleesbaar, zegt hij. André Warnaar, zegt Eertmans. Overheid, ambtenaren op pad sturen om met ondernemers te praten. Hoe vaak is dat al niet geprobeerd? De politiek moet ingrijpen. Daar ben ik niet helemaal mee eens. Want ik heb juist het gevoel dat er veel te weinig wordt gedaan. Met name op de werkvloer. De beleidsvelden, precies die het effect hebben. wat ze beogen met de regelgeving. Ambtenaren praten te weinig met ondernemers. We lopen al aan het einde toe. Joost Jansma uit Roermond. Ja, goeiedag. Hallo. Ja, enerzijds zit een, een, een oplossing in dialoog tussen ondernemers en ambtenaren. Uh, anderzijds denk ik dat er ook een hele belangrijke oplossing zit in een uh, praktische benadering en met name als regels elkaar snijden dat er ergens iemand moet zijn die een knoop doorhakt en uh, ja, dat, dat mis je vaak. Oké, okay. dat, uh, dat ben ik met je eens Joost. Dank je zeer. Frank Remmerswaal uit Den Haag, tot slot. Goedenavond. Ja. Dag Joost, goedenavond. Um, ik ben het in die zin eens met de stelling dat praten een goed begin is, maar onvoldoende volledig. Omdat het gaat namelijk niet over de communicatie op zich, maar het gaat over het elkaar kunnen begrijpen. En dat heeft weer te maken met het feit dat het model van de wereld van een ambtenaar heel anders is dan die van een ondernemer. En op zich, als je die bij elkaar brengt, dan heb je wel een, uh, een, een mogelijkheid om die werelden te laten zien aan elkaar. Maar de vraag blijft of een ambtenaar die van, van, van huis uit risico van? Minded, of risico vermijdend is... Ja. Die je... staat is een, ambt, een uh, ondernemer te begrijpen. Oké, okay. Frank moet ophouden, maar dank je zeer. Dat is ook precies wat, wat ik eigenlijk bedoel te zeggen daarmee. Uh, ambtenaren moeten meer praten met ondernemers. Dit was Avondspits, het is weer omgevlogen, luisteraars. In ieder geval aan deze kant. Straks gaat Kunststof verder hier op Radio 1 met acteur Jack Woutersen. Wij zijn er morgenavond weer, present om half zeven. Een fijne avond en graag weer tot morgen.